Batenbalgemoet met het RBS Journaal. In steeds meer plaatsen worden carnavalsoptochten afgelast... vanwege de harde wind en stevige buien. Onder meer Valkenswaard, Ter Apel en Noordwijkerhout... hebben de optocht geannuleerd. Gisteren besloot Eindhoven dat ook al te doen. Ook andere carnavalsverenigingen denken erover... om de optocht van dit weekend te annuleren of in te korten. Vandaag is het weer vooral boven de rivieren slecht. Het KNMI verwacht dat morgen vooral het zuiden van het land wordt getroffen. In Breda hebben agenten gisteravond een carnavalsvierder aangehouden die een nepwapen bij zich had. Na een identiteitscontrole bleek dat hij nog 15 dagen celstraf open had staan. Hij is daarom meegenomen naar het bureau. Daar bleek ook dat hij MDMA bij zich had. De drugs zijn in beslag genomen. In Italië is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is een 77-jarige vrouw uit de regio Lombardije bij Milaan. Vannacht werd al de dood van een 77-jarige man gemeld. In Italië zijn nu 30 besmettingsgevallen gemeld, de meeste in Lombardije. In een aantal stadjes is mensen gevraagd binnen te blijven. Ook in Rome is een aantal mensen besmet. In Europa zijn nu drie mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Vorige week zaterdag bezweek in een ziekenhuis in Parijs een 80-jarige Chinese toerist. In een bijgebouw van de Belgische Nationale Bank in Brussel zijn twee inbrekers op hete daad betrapt door de politie. Ze proberen zakken met muntgeld te stelen. Mogelijk was er nog een derde inbreker. Beveiligers van het gebouw hebben iemand zien vluchten. Het is nog onduidelijk of deze verdachte een deel van de buit heeft meegenomen. De twee opgepakte mannen zijn verhoord en vrijgelaten. maar moeten zich over twee weken melden in de rechtbank.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 goedemiddag, welkom bij CFM Jazz. Oh, dat was uh, de grammofoonplaat die doorging. Uh, welkom bij CFM Jazz, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag een, ja, een mix van oud en nieuw. En naast mij heb ik ook Bert meegenomen. Bert, goedemiddag. Goedemiddag Jeroen, ik heb ook een hele leuke plaatjes meegenomen. Fijn dat ik hier weer mag bij zijn en alle mensen thuis. Wat ga jij mee, waar ga jij mee beginnen? Nou, we zijn begonnen met een um, grammofoonplaat Midnight Slows. Een uh, aantal artiesten draaien erop. En het nummer wat ik gedraaid heb heet To Each His Own. En het wordt gespeeld door Candy Johnson, Clarence, Gatewood, Brown en Milbuckler. op Orga Orgel. Ik moet nog even opstarten. Ja, en Michael de het. Silva ja. Drums. We gaan verder met um, Ben Webster en Art Tatum van een album dat heette Tatum Group Masterpieces... En daarvan ga ik draaien. My one and only love. Dat waren Ben Webster en Art Tatum. Het volgende album wat ik klaar heb liggen... is wederom van Gramofoonplaat. Ik heb uh, mijn vorige uitzending geheel van uh, vinyl kunnen draaien... van de grammofoonplaten dankzij een uh, collectie van de vader van een vriendin van mij... Die, uh, die ze mij wilde uitlenen. En daar had ik nog wat nummers van over. En er lag een heel mooi album bij... van Stuf Smit en Herb Ellis. Stuf Smit, ik kende zijn naam niet. Ik ben hem gaan googlen en... Toen bleek hij een uh, ober te zijn in een restaurant... die uh, graag uh, zijn gasten wilde amuseren. is er viool bij gaan spelen. En zo kwam hij in contact met artiesten... en heeft hij een uh, album gemaakt samen met Herb Ellis. Het heet Together. Uh, het is gemaakt in 1963. En daarvan ga ik draaien Blues for Janet. MUZIEK hmm. Daar zijn we weer. Um, Stuf Smit op viool en op zang samen met Herb Ellis. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Rosemary Clooney. Zij heeft een album gemaakt dat heet The Tribute to Billie Holiday. Het is haar derde album en uh, zij speelt erop samen met onder andere tenorsaxofonist Scott Hamilton, cornetist Warren Fosh en op gitaar Kel Collins, piano Ned Pierce, bass, Monty Butwick en drummer Jake Henna. gaat u luisteren naar Loverman van Rosemary Clooney I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try. Something I've never had, never had no kissing. Oh, what I've been missing, lover man! Oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own Got a moon above me But no one to love me Love a man, oh, where can you be? I've heard it said That the thrill of romance Can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday you'll come and you'll drive. And whisper sweet little things in my ears. A hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you? het met beste luisteraars. Dat was Rosemary Clooney. Hè? En ik heb iets van Jeremy Pelt. Always on my mind van een hartstikke nieuw album uit 2020. Jeremy Pelt is een Amerikaanse jazz trumpetist. Ja. Ik zet het nu even aan. Hey, <laughs> hey, in de jaren 50 eigenlijk zijn carrière is begonnen. Hij is uh, uh, daar een uh, bekende hardbop trompetist geworden. Hij heeft met Miles Davis gespeeld, is verder gegaan, heeft zijn eigen carrière vormgegeven. Eind jaren 60 werd hij uh, gefascineerd eigenlijk door de verandering van Miles Davis richting de fusion en is zelf ook richting uh, dat veld gegaan. En in de begin jaren 70 heeft hij eigenlijk als een van de eerste hardbop muzikanten een uh, commerciële toon gevonden met Fusion, met Soul Jazz en uh, is daar ook, uh, ook beroemd in geworden omdat hij gewoon commercieel succes heeft gehaald. Ik heb een uh, nummer uitgekozen van een uh, heel vroeg album van hem, Bird's World, uit 1975 sorry, 1955 natuurlijk. Het nummer heet Someone to Watch Over Me en naast Donald Byrd uh, op trompet, op was Dave Chambers, op drums Kenny Clarke en op piano Hank Jones en op van Frank Foster Leeway uit 1960 en het nummer heet These Are Soulful Days. En hij werd gespeeld door Jackie McLean op de Altsax, Bobby Timmons op piano, Paul Chambers op bas, Art Blakey op drums. En uh, we gaan verder. Ja, ik ga even verder met een nummer van drummer Jeff Watts van zijn album Mega Watts 2004. Jeff Watts is ook wat bijgenaamd. Tane is een jazzdrummer. Die heeft gewerkt met Winton Marcellus, Brandt, Brentford Marcellus, Betty Carter, Michael Brecker, Alice Coltrane. En heeft ook nog meegewerkt met de Tonight Show Band samen met Jay Leno. Dat was mega wat. had jij, Jeroen? We gaan verder met Kiteman, de Nederlandse artiest die een tijdje in de Jazz heeft verkeerd. Van zijn album The Hermit Sessions uit 2009, Kiteman, sorry, live opgenomen in uh, Tivoli. Dat was het nummer Sorry van Kyteman. Opgenomen in uh, Tivoli in Utrecht in 2009. CFM Jazz op zaterdag is uh, sinds januari nieuw. En op zaterdag willen we ook wat aandacht geven aan de uh, wat meer populaire jazznummers. Uh, van artiesten die je niet zo vaak op zondag hoort. Die niet zo traditioneel zijn. Ik heb daarom uh, een uh, nummer uitgekozen van een Britse band, Incognito. Bekend vanwege hun uh, ja, jazz fusion-achtige uh, nummers... waarmee ze ook veel commercieel succes hebben gehaald. Het album wat ik heb uitgekozen heet Inside Life. Het is een van hun eerste albums waarmee ze beroemd zijn geworden. En daarvan gaan we draaien. Um, One Step to a Miracle.